Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten voeren nieuwe vergeldingsaanvallen uit op Iraanse doelen in Jemen. Dat melden Amerikaanse bronnen aan persbureaus EP en Reuters. Aanleiding voor de actie is een aanval in Jordanië... waarbij zondag drie Amerikaanse militairen omkwamen. Vrijdagavond werden ook al vergeldingsacties uitgevoerd in Syrië en Irak. De explosie bij een appartementencomplex in Rotterdam afgelopen maandag... is mogelijk veroorzaakt door een drugslap dat er zou zitten... De politie heeft een verdachte van 34 aangehouden. Het zou gaan om de huurder van het pand. Hij was ook de oom van een van de drie personen die omkwamen. Die man werd vanmiddag begraven. De verdachte brak twee dagen na de ramp door de afzetting... en haalde een stoffelijk overschot onder het puin vandaan... meldt regionale omroep Rijnmond. In het puin zijn verschillende attributen gevonden... die gebruikt kunnen worden bij de productie van drugs. Ook werden er sherrycans gevonden met chemische stoffen. De A59 bij Elshout is de hele nacht afgesloten door een ongeluk met een vrachtwagen en een auto. Volgens Omroep Brabant ligt de hele weg daardoor bezaaid met bevoren kippenpoten. De vrachtwagen werd door een auto ingehaald via de vluchtstrook waarna die moest uitwijken. Daardoor kantelde de vrachtwagen. De inzittenden van de auto zijn aangehouden omdat er volgens de politie strafbare zaken in de auto lagen. De Amerikaanse gitarist Wayne, Wayne Kramer is overleden. Hij was medeoprichter van MC5, een activistische proto uit de jaren 60. Hun grootste hit, Kick Out the Jams, werd veelvuldig gecoverd. Onder meer door Jeff Buckley en Pearl Jam. Kramer overleed aan de gevolgen van alvlees 4-kanker. Hij werd 75 jaar. Het weer het is nu 9 graden. Vannacht koelt het af tot een graad of 5. Vooral in het midden en zuiden valt wat regen. Morgen grijs met geregeld opnieuw regen. Het blijft zacht bij een graad of 10. 's avonds gaat het weer waaien met kans op stevige windstoten. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Get behind the sun and cast his way uh -huh. All I need is place to find And there I'll celebrate. celebrate All in night there's something to all give together feels like the first touch we're still getting closer baby Wat is mijn hart? Als het leeg, als het oud, als het koud en bevroren is. Als het doet wat het doet, nu het boos verloren is. Wat is mijn hart? Wat is jouw woord? Als het stil, als het hard en berekend is. Als het beeld dat je schetst dat de kwetst, zo vertekend is. Wat is jouw woord?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 Zijn hart en zijn zich verschuilt voor de werkelijkheid. Wat is jouw hart? Doesn't matter how hard I try. Just remember the same old reason, reflected in your eyes. You said you wanted me. God, I've been wishing well. Your hopes inside I